9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal. Het wordt spitsroede lopen voor premier Rutte vandaag. En oud-president Charles Taylor van Liberia hoort vandaag de uitspraak in hoge beroep. eerst het NOS journaal, Jan van der Putten. Premier Rutte zal vandaag op de tweede dag van de algemene beschouwingen moeten proberen om de oppositie tegemoet te komen. CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn nodig om de coalitie aan meerderheden te helpen in de Eerste Kamer. Politiek verslaghever Joost Vullings legt uit wat de premier waarschijnlijk gaat doen. Hij moet een, een mooi gebaar gaan maken naar de oppositie. Een, een concrete motie moet het kabinet en de, en de coalitie gaan ondersteunen... waardoor ze er vertrouwen in hebben dat het goed komt. Want ik heb niet de verwachting dat ze vandaag tot één grote deal gaan komen. Maar de oppositie moet vandaag uiteindelijk midden in de nacht... die zaal uitkomen met het gevoel... Het gaat wel goedkomen. Gisteren, op de eerste dag van de algemene beschouwingen... bood met name PvdA-leider Samsom... weinig ruimte voor aanpassingen van de kabinetsplannen. Het debat in de Kamer begint straks om half elf. Radio 1 doet natuurlijk verslag. En het debat is te volgen via Nederland 1, Politiek 24 en NOS.nl. De Vira van treinenbouwer Ansaldo Breda kan nog een succes worden... dat schrijft de bestuursvoorzitter van het bedrijf... in een pagina-grote advertentie in een aantal kranten. Correspondent Rob Zoutberg over die actie van Ansaldo Breda. Ik denk dat we midden in een offensief zitten, een heel groot media-offensief... zowel uh, van de NS, zowel van uh, Ansaldo Breda... Niet alleen via de media, maar ook via de rechters. En iedereen is bezig aan beeldvorming, aan om zijn eigen positie veilig te stellen. Ansaldo Breda denkt dat er over een half jaar... voldoende treinen kunnen worden ingezet om de dienstregeling te starten... als de NS weer snel met de Italianen gaat samenwerken. In een reactie zegt de NS dat het contract niet voor niets is opgezegd. De inspecteur-generaal van het Pentagon zegt dat de JSF nog honderden tekortkomingen heeft. De inspecteur-generaal adviseert om in de contracten een ontsnappingsclausule op te nemen... om te voorkomen dat er wordt betaald voor een product dat niet voldoet. Fabrikant Lockheed zegt dat veel van de gevraagde aanpassingen al zijn doorgevoerd. Het kabinet maakte vorige week bekend dat Nederland 37 JSF's wil kopen.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 Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties is de Russische delegatie weggelopen tijdens de speech van de Georgische president Saakashvili. Volgens de Russische gezant Churkin ging Saakashvili zich te buiten aan idiote russofobe en anti-christelijke verzinsels. Saakashvili zei in zijn toespraak dat Rusland zijn buurlanden waaronder Georgië constant bedreigt en onder druk zet. En het weer nog van het noordoosten uit. Steeds meer zon en het wordt 15 tot 18 graden. Ook morgen en zaterdag zon en een graad of 17. In de nachten is er kans op vorst aan de grond. Naar de verkeersinformatie bij de ANWB John Bakker. Met nog altijd 49 files, ruim 150 kilometer. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo bij knooppunt Azelo... 4 kilometer na een ongeluk. Richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij de Alfred Rijssen... Er zat 6 kilometer file, er is één rijstrook dicht. Veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp. 9 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding, de rechte rijstrook is dicht. In Leeuwarden zijn er vanochtend banen, banen voor het opscheppen. Maar we moet er wel snel bij zijn, staat de rij voor de deur. Spoorloos brengt mensen samen. Hun zoektochten maken van het programma een succes...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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 9. Hij sliep in het bos en was zijn geheugen kwijt. Ja, Robin. Ja, dat ja, is he? hij. Ja, 100%. Wat, ja, hij heeft littekens, Robin. heeft blauwe ogen, ja. blond haar. Ja, bosjongen ree bleek gewoon Robin te zijn uit Nederland. Zijn vrienden herkenden hem en zijn fantasie was wat op hol geslagen. En daar moet hij misschien wel voor boeten. Den Haag voor de tweede dag van de algemene beschouwingen, want nu is de premier aan de beurt. Rutte moet de oppositiepartijen CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zodanig vriendelijk stemmen... dat ze uiteindelijk de plannen van het kabinet gaan steunen. En dat is wel nodig ook, want zonder die partijen sneuvelen veel wetten in de Eerste Kamer. Volgens de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Diederik Samson... en zijn VVD-collega Halbe Zijlstra staat de deur open...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 Nou, hij moet in ieder geval proberen de, de scherven van gisteren te lijmen... want Samson is toch een beetje roe door de porseleinkamer heen gelopen... en die heeft toch wat wonden geslagen, dat is één. Op eh, de tweede plaats eh, zal het kabinet eh, zich eh, moeten realiseren dat... Eh, CDA en D66 zich zo hard opstellen... dat willen ze straks een meerderheden krijgen in de Eerste Kamer... dan zullen ze op een aantal punten uh, concessie moeten doen. En de vraag is dan... moet je dan met vier of met zes oppositiepartijen proberen zaken te doen. Ik schat in dat men vooral zal koersen op CDA en D66... omdat het anders het spel wel heel erg ingewikkeld wordt. Maar het wordt voor Rutte vandaag ook een, een krachttoer om toch uh, te laten zien dat hij daadwerkelijk bereid is... om iets in de richting van de oppositie te doen. Maar de oppositie die zal denk ik ook zijn huid duur verkopen... want men weet ook, CDA en D66... 60 dat als we nu meedoen met het avontuur... Dat, ze dat dat ook straks bij verkiezingen wordt voorgehouden. Dus ze zullen echt iets binnen willen halen... Uh, om zich te commenteren aan het kabinetsbeleid. Maar, meneer Nijpels, uh, u zegt gisteren... Samson was natuurlijk uh, vrij hard, stelde zich hard op... en zegt u heeft uh, scherven veroorzaakt. Maar ja, moet, moet Rutte toch ook niet zijn eigen beleid overeind... proberen te houden? Nee, Ten, de, de, Hebben de, ze de, niet voor niks ontwikkeld, natuurlijk. Nee, Rutte. Je probeert uiteraard zijn eigen beleid uh, overeind te, uh, te houden. En de kern daarvan is toch uh, dat je probeert de Nederlandse economie gezond te houden. Aan de andere kant, als hij zijn plannen wil realiseren. Dat is de harde werkelijkheid nu ook, dankzij de harde opstelling van Buma en van Pechthold... Uh, is uh, dat er dan echt concessies moeten worden gedaan. En anders gaat die Eerste Kamer gewoon uh, tegen een aantal wetsontwerpen stemmen. Overigens is dat op zich ook geen ramp, want een kabinet hoeft niet af te treden... als er in de Eerste Kamer iets misgaat. Maar dan kan ook de schouders ophalen en ja, zeggen, nou, we komen wel met een ander voorstel. Maar het wordt knap ingewikkeld en, en, en Rutte zal toch uh, vandaag behoorlijk de hand moeten uitsteken... in de richting uh, van... Uh, CDA en dn want uh, de chagrijnige blik waarmee Buma ging zitten, is, is veelzeggend. Goed, nou. Uh, rond half elf, dan beginnen de algemene beschouwingen. En u hoorde het al eventjes, die zijn te volgen op Radio 1, op Politiek 24. U kunt dat uh, allemaal volgen, bijvoorbeeld via internet. Moet u even naar nos.nl. .no. 12 minuten over 9. 50 jaar cel kreeg de Liberiaanse oud-president Charles Taylor. voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Dat vonnis werd uitgesproken door het speciale hof voor Sierra Leone in Leidsendam. Maar Taylor ging in hoger beroep. en vandaag doet het hof uitspraak. In Liberia werd afgelopen zondag nog gebeden voor Charles Taylor. Zijn vrouw en kinderen hopen op vrijspraak. Zelf heeft hij de beschuldigingen altijd ontkend. Bijvoorbeeld dat hij de rebellen het bevel gaf om de armen en benen van zijn tegenstanders af te hakken. Maar de aanklagers gingen ook in beroep tegen de uitspraak. Zij eisten 80 jaar cel tegen Taylor en vonden de straf van 50 jaar te laag. Toch bestaat de kans dat hij wordt vrijgesproken en dan kan hij zijn woorden van tien jaar geleden waarmaken toen hij moest vertrekken uit Liberia. I leave you with these parting words. God willing, I will be back. Verslaggever Joris van de Kerkhof volgt dat proces. Joris, hoe zit het ook alweer? Want Taylor was president van Liberia, maar is veroordeeld voor misdaden in Sierra Leone. Ja, hij ging bij de buren ging hij helpen. En er was een, een, een vrijheidsstrijd bezig, zoals dat dan aan de ene kant van.. De van de, van de zaak heet. De andere kant geeft gewoon aan... dat er tienduizenden mensen zijn vermoord. Hij heeft ervoor gezorgd, zo zeggen ze in Leidschendam... dat die kindsoldaten konden worden ingezet... dat die werden bewapend, ondersteund werden... en zodat ze op die manier rebellen in Sierra Leone... duizenden mensen hebben, hebben kunnen vermoorden. Dat is in eerste instantie aangegeven. Hij werd voor 80 jaar... Uh, werd er een zelfstraf tegen hem geëist. Hij heeft 50 jaar gekregen. En ja, nu zou vandaag in hoge beroep hetzelfde kunnen gebeuren. Ja, maar het zou natuurlijk ook mee kunnen vallen, Joris. Zit dat erin voor hem? Nou ja. Dat weten we vooral na 11 uur vandaag. Er zal, als het hetzelfde gaat als in eerste aanleg, zal er eerst uitgebreid worden verteld over hoe de, de, de misdaden tegen de menselijkheid uiteindelijk door hem gepleegd zouden zijn. In ieder geval, wat er allemaal aan de orde is geweest in de rechtszaak de afgelopen jaren. En dan kan het verschillende kanten op. De rechtbank in Leidschendam volgt wel voor een belangrijk deel de manier van, van rechtspreken, zoals het ook bij het Joegoslavië-tribunaal gegaan is. Maar maar het kan natuurlijk ook weer een hele andere kant opvallen. Uh, 50 jaar is lang. Ik vind als je dat hoort dat er in Nederland een straf van 50 jaar wordt, uh, wordt uitgesproken. Het wordt niet via Nederlands recht. Maar goed, dat klinkt natuurlijk uh, enorm. Zeker voor iemand uh, van 65. Uh, de, de zaken worden allemaal uh, uitvoerig uh, besproken vandaag. En ja, uiteindelijk het bewijs... Ja, uh, er is geen bewijs dat hij zelf um, dat soort dingen gedaan heeft. Dan moet je dus gaan bewijzen dat hij mensen heeft aangezet tot allerlei uh, zaken. Hij ontkent zelf aan alle kanten. Ja, en dan zou het dus wel uh, t -t -t twee kanten op, uh, op kunnen vallen. Maar dat is dus pas na elf uur duidelijk. En zal hij dan ook zelfs zijn zaak verdedigen, Joris? Is die aanwezig bij de zitting? Ja, dat is niet 100% zeker, maar de kans uh, is wel groot. Als die veroordeeld wordt, is dit de laatste kans voor hem in ieder geval... om uh, iets uh, van zich uh, te laten horen. En hij zei dan wel uh, bij zijn vertrek uh, tien jaar geleden... dat hij terug zou komen als een soort Terminator. maar. De kans dat als hij vrijgesproken wordt, dat hij dan terug kan komen naar, naar Liberia. Die kans is niet zo heel erg groot. Ze zitten daar in ieder geval al niet op hem te wachten. Als hij veroordeeld wordt, dan wordt hij naar Engeland gebracht. Want daar is al een cel voor hem in gereedheid gebracht. Ja, maar je geeft het dus aan. Hij zou dus ook nog vrijgesproken kunnen worden. En ja, wat dan? Want hij kan hier niet blijven. Nee, hij is dan illegaal in Nederland. Dan zou hij misschien als uh, asielzoeker een procedure kunnen starten. Wie weet. Uh, maar dat is echt iets uh, van later zorg. Om die, uh, het, het woord zorg maar uh, te gebruiken. Dat is nu nog niet aan de orde. Maar hij is dan in ieder geval niet iemand... Uh, waar de Nederlandse regering heel erg op, op zit te wachten. Dan kan hij dus een procedure beginnen. En ja, dan, dan is hij nog een tijdje in Nederland. Je zou je niet kunnen voorstellen dat deze man... die al die jaren dat hij in Nederland was, in, in Scheveningen heeft gezeten... dan gewoon in uh, Ter Apel tussen allerlei andere nee. uh, uh, asielzoekers uh, zou gaan zitten... om zijn procedure af te wachten. Um, nou ja, 50 jaar zal het dan in ieder geval niet duren. Maar wacht even gewoon uh, de uitspraak af in Leidsendam. Precies, dat doe jij ook. En berichten dan over op Radio 1. Joris van der Kerkhof Of dat uh, een hoger beroep. Die uitspraak daarin is een speciale hof voor Sierra Leone. En de verkeersinformatie, John Bakker. Met nog 32 files, 125 kilometer bij elkaar. De meeste beginnen wel langzaam op te lossen... maar er zijn nu ook wat aanrijdingen gebeurd, onder meer op de A1. Richting Hengelo zorgt dat bij knooppunt Asselo voor 6 kilometer. En richting Apeldoorn bij de afrit Rijssen voor 9 kilometer file. Er is daar één rijstrook afgesloten. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Zoeterwoude 8 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij... Dan nog problemen op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer, drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En verderop bij Bodegraven zes kilometer. En daar staat een auto stil, ook op de linkerrijstrook. De meeste tijdschriften gaan het slecht. Maar bij Autoweek gaan ze met de hele redactie op reis. Uh, niet naar Duitsland, veel verder weg. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nou, we gaan eerst even naar Leeuwarden, want uh, er is grote belangstelling... hebben wij gemerkt voor de banenbeurs daar. Dat is een banenbeurs van dienstenbond CNV. Omdat er dus bedrijven in het noorden zijn... die dringend verlegen zitten om personeel. Myno Remmers. Achter mij bijvoorbeeld verschillende steentjes. Friesland Campina, waar we vanochtend waren op de bedrijfsvloer. Maar ook een bedrijf als Philips presenteert zich hier. En er is inderdaad grote belangstelling... Ik begin met workshop 4 en die is nu een 7, door wijzigingen. Dat staat hier ook op het briefje. En dan moet ik zijn, hoe laat? Om kwart over negen. over negen. Dus dan ga ik er gelijk op af. Ja. Nou, Brian. Waar gaat u nou naartoe? Workshop, ZZP'er. Gaat u dat worden, ZZP'er? Misschien wel. Waarin ZZP'er? Geen flauw idee nog. Maar ik heb het eerder gedaan, dus ik ben er van de hoogte. Maar ik ga ik gaan om boven, anders ben ik klaar. van bedrijven uit Noord-Nederland die op zoek zijn naar personeel. Daarnaast hebben we voor jullie 28 workshops... Uh, die in sommige gevallen zo vol zetten... Uh, ja, dat we daar geen mensen meer bij konden plaatsen. We hebben ons best gedaan iedereen zoveel mogelijk in te plannen. Op en terwijl daarna de wethouder Economische we Zaken... de banenbeurs van de CNV-dienstenbond opent... staat er nog steeds een lange wachtrij tot buiten het World Trade Center. 24 en, 20 en u mag Kantaar even een bed halen. Ja? Succes. Ja hoor. Maar eens even met de microfoon richting Bart van Nes. Hij is van Cofelix, pak het vanmorgen verkeerd uit. Jullie zijn een bedrijf dat onder andere ook uh, werkzaam is op de energiemarkt. Hè? Ja, klopt. Wat voor mensen zoeken jullie? Nou, Eigenlijk op alle lagen en niveaus zoeken wij mensen. Dus uh, van MBO, uh, techneuten tot aan uh, de senior application engineer... waar we het dan over een, een HTS'er hebben. Mag die dan ook boven de 40 zijn? Natuurlijk. Want die zie ik hier ook binnenlopen, waarvan ik meteen denk... ja, die vinden die bedrijven vast te duur. Nee, tuurlijk. Kijk, het is zo dat wij heel veel jeugdigen aan het werk hebben... en daar nou kan altijd een senior naast staan... die ja, de fijne kneepjes zeg maar, van het vak de jeugd leert, zeg maar. Dus, ja. dat, uh... dus de kans op een baan is best reëel? Absoluut. Ja. Als je geïnteresseerd bent en natuurlijk voor de juiste papieren beschikt dat wel? Dat is inderdaad wel een vereist. Inderdaad, uh, we zijn een technische dienstverlener waarin het uh, ja, niveau hoog is. En uh, ja, over het algemeen wordt uh, daar... Die hoorden daar de juiste papieren bij. Gek is dat, hè? want vandaag, ook weer met de algemene beschouwingen... zal het woord werkeloosheid ongetwijfeld vaak vallen. Het lijkt zo in tegenspraak, hier zijn banen nodig. Bij friesland campina we hebben het vanmorgen gehoord, 90 banen. Ja. Nou ja, in de techniek uh, sowieso uh, zoeken wij altijd wel mensen. En uh, het wordt alleen maar lastiger ook in de toekomst. Dus wij zijn daar nu al goed mee bezig om, uh, om de goede techneuten binnen te halen. En we gaan eigenlijk tegen de stroming in. Ja, ja en, uh, dat gaat goed. Dat dat, dan lijkt het iets, je wordt zwart, van de CNV, dienstenbond. Om uh, dit ook op andere plekken in het land te doen? Ja. Het is van CNV vakmensen, maar de dienstenbond is er ook. Oh, sorry, ja. Als dit een succes is en dan lijkt het echt top vandaag... Uh, dan willen we dit in elk geval vaker gaan doen. En dan uh, ook op andere plaatsen in Nederland. Maar uh, we gaan het... Morgen en volgende week evalueren. En dan kijken hoe we het verder oppakken. Ja, want het blijkt wel. Mensen grijpen dit aan als een strohalm. Dat blijkt wel. Ja, aan de ene kant als een strohalm om te kijken van uh, hier zijn bedrijven met vacatures. Maar aan de andere kant ook duidelijk omdat ze willen werken aan hun uh, vaardigheden en kennis in de workshops. Want die zijn echt allemaal gewoon volgeboekt. Ja, wat kan je hier onder andere leren? Goede sollicitatiebrief schrijven. Hoe presenteer je jezelf? Zet ik niet te veel in mijn cv bijvoorbeeld? Dat soort zaken. Uh, maar ook hoe ga ik om met uh, minder inkomsten en hetzelfde of andere vormgeven van de lasten. Uh, er is hier iemand die geeft uh, tips over uh, hoe zie ik eruit, wat trek ik aan. Uh, maar een hele populaire workshop is ook loopbaanadvies. Wat wil ik, wat kan ik en hoe ga ik het voor elkaar krijgen. En ik zie dat de workshops bomvol zitten. En terwijl wij praten en het eigenlijk al begonnen is, maar, uh, Lara Marcel, stroomt het inderdaad nog steeds vol, staat er een file tot buiten de deur van het Sorry. World Trade Center in Friesland. Echt waar. Nou, dat is wel heel bijzonder. Stuur maar een foto door, dan uh, kunnen we daar nog even naar verwijzen. Dankjewel, Mino, vanuit Leeuwarden. Gaan we naar Berlijn, want daar is het proces begonnen tegen de mysterieuze bosjongen, Ray. In september 2011 dook hij op in de Duitse hoofdstad. Hij had, uh, er was zijn verhaal, uh, heel lang in het bos gewoond en hij was zijn geheugen verloren. Pas toen de politie zijn foto verspreidde, kwam aan het licht dat hij in werkelijkheid uit Nederland kwam. En hij alles had verzonnen. En eigenlijk heette hij heet Robin. Robin. Correspondent Wouter Meijer is bij de rechtbank... en was ook bij de opening van de zitting. Uh, Wouter, was Robin daarbij? Ja, hij was erbij. Hij kwam samen met zijn advocaat binnen... Uh, hij had zijn haar geverfd. Hij was eigenlijk blond op alle foto's. Die we kennen tot nu toe, maar nu heeft hij donker haar. Dus waarschijnlijk slechte verf. Of hij heeft het net gedaan, want hij had zwarte vlekken in zijn nek van de verf. Blauw, blauw overhemd aan op de gang buiten waar de camera's hem opwachten. Had hij nog zijn capuchon zo half aan de zijkant voor zijn gezicht. Zodat we hem niet goed konden zien. Maar volks moest hij voor de rechter natuurlijk gewoon keurig gaan zitten. Capuchon uit, uh, blauw overhemd aan. En uh, keek een beetje zo met zijn ogen naar het plafond. Zo met zo'n blik van wat doe ik hier in godsnaam. Maar ja, hij is inderdaad opkomen daar. Ja, nou, um, duidelijk is in ieder geval dat hij bijna alles verzonnen heeft. Wat, wat wordt hem ten laste gelegd? Is jou dat meteen duidelijk geworden, Wout? Uh, ja, dat wist ik ook. Voor hem wordt ten laste gelegd bedrog. En een rekening van 30.000 euro die hij heeft veroorzaakt voor de opvang hier in Berlijn. Hij heeft gezegd tegen de politie dat hij 17 was, dus minderjarig. Dus dan moet de overheid voor je zorgen. Dus hij kwam in een tehuis, daar kreeg hij eten en drinken. Uh, die lijst is heel gedetailleerd. Daar zit bijvoorbeeld ook een tandartsrekening bij. Dus er zitten kleren bij die hij gekregen heeft. En dat komt dan uit op een bedrag van bijna 30.000 euro. Uh, en op een gegeven moment bleek inderdaad, na maandenlang dat men niet wist wie hij was en waar hij vandaan kwam. Omdat hij dat zelf niet vertelde. Dat uh, mensen in Nederland hem herkenden op de foto. En zeiden: Ja, maar die kennen we. Dat is gewoon Robin uit Hengelo. Toen heeft hij toegegeven dat het zo was. Dat hij het verhaal had verzonnen. En dat het inderdaad meer dan jarig was. Toen hebben ze hem dus meteen uit het huis gezet, op straat gezet. En gezegd, dan nou moet je ook de rekening maar betalen. Dat doet hij tot nu toe niet. Dus daarom staat hij hier nu voor de rechter. Ja, hoe kan het eigenlijk dat je ons te woord staat? Want uh, die rechtszaak is toch nog niet afgelopen? Nee, wij zijn er, wij zijn er uitgezet. Uh, onmiddellijk uh, toen het begon en iedereen daar klaar stond. Toen uh, ook de publieke tribune behoorlijk vol zat heeft zowel zijn advocaat als ook het Openbaar ministerie gevraagd... om uh, iedereen van de publieke tribune uh, te verwijderen... dus om het achtergesloten deuren te behandelen. Onder andere om zijn ontwikkeling niet verder te schaden... om te zorgen dat hij niet verder nou ja, negatief in de publiciteit komt... wat voor de zijn toekomst slecht zou zijn. En zoals de rechter het zelf formuleerde... Uh, omdat deze zaak belangrijker is dan de eventuele amusementswaarde ambusiements, die het heeft. Tja. Nou, dan horen we het van je als de deuren weer zijn opengegaan. Wouter Meijer in Berlijn. Het is niet alleen maar kommer en kwel bij kranten en tijdschriften. Weliswaar voor vele dalende oplages, dalende advertentieinkomsten... en natuurlijk onrust bij het grote Sanoma... waar alle bladen het mes moesten zetten in de kosten. Maar er is één tijdschrift dat de kraan juist open draait. Het Sanoma Blad Autowek Parkeert volgend jaar een deel van de redactie... een paar maanden even in China. Een derde van de redactie verhaalt Hoofddorp voor Peking. Het is niet voor het eerst. Natuurlijk zijn ze wel eens naar China geweest om reportages te maken. Collega Roland Tameling is een aantal dagen met een Bentley langs de Chinese muur gereden. Sterker nog ook nog langs de grens bij Mongolië. De afgelopen jaren kregen we niks anders om onze oren dan berichten over een wereldwijde economische crisis. En toch zijn de luxe automerken de afgelopen paar jaar populairder dan ooit. En een van de redenen daarvoor is China. Of om te berichten over dat nieuwe Chinese automerk, Koros. Ja, ook daar willen we natuurlijk alles over weten. Uh, want in China is er ontzettend veel aan de hand waar het uh, automotive ontwikkelingen betreft. Het begon in 2007 met een idee om een nieuw automerk te gaan beginnen. We hebben een kijkje kunnen nemen in de fabriek al daar, dat hebben we gedaan. En dat was een meer dan interessant kijkje, want dan zie je pas echt hoe ver de Chinezen op een aantal fronten eigenlijk al zijn. Nu, zes jaar later, komt er in de buurt van Shanghai een fabriek op stoom waar volgend jaar 70.000 nieuwe auto's van de band gaan rollen. Vorige week was ik bij een workshop in Shanghai. Maar dat is incidenteel, dat een verslaggever een redacteur de ruimte krijgt om even op en neer naar China te gaan. Klopt, gebruikelijk is een aantal dagen maximaal een week. Uh, dan mag je wel heel blij zijn als daar ruimte voor is. Ja, we zijn hier namelijk naar China gekomen omdat China verreweg de belangrijkste markt is voor Bentley. Maar nu gaat het blad een stuk verder. Want acht mensen, grofweg een derde van de redactie, twee maanden lang naar de andere kant van de wereld sturen... Dat hebben ze nog nooit eerder gedaan. En het uh, leuke is, het uh, redactiekantoor uh, daar staat vlakbij het Vogelnest. Het uh, voormalig Olympisch stadion in uh, Beijing. En laten we hopen dat ze daar in ieder geval al een beetje inspiratie uit gaan halen. Hoofdredacteur Robert van den Ham. Ja, via een meeting die we met alle internationale hoofdredacteuren... van de Autobuild-edities hadden. Autoweek is er daar één van. Ontstond eigenlijk het contact met mijn Chinese collega... die natuurlijk weer familie heeft in Nederland. Nou, dan heb je al een band. En zo is onder het genot van een Chinees biertje eigenlijk dit idee ontstaan. Wat is de drijfveer? Wat voor ons een hele interessante insteek is... is dat er heel veel Nederlanders betrokken zijn... bij de groei van de automotive-branche in China. Dat zijn er veel meer dan wij denken. Ja, we willen heel graag natuurlijk hun verhalen horen. En in het algemeen willen wij zien hoe de automotive zich daar aan het ontwikkelen is. En het interessante is natuurlijk dat we via die Chinese collega's de contacten hebben. Ook redelijk makkelijk overal binnenkomen. En bijvoorbeeld werden gewezen op een mobiliteitsstad die nabij Chengui gebouwd wordt op dit moment. Waar nauwelijks nog media aandacht voor is. En ook daar gaan we natuurlijk heel graag kijken. Twee maanden aan de andere kant van de wereld. Gaat het niet enorm in de papieren lopen? Dat valt op zich mee. Want de acht redacteuren die we normaal vanuit Hoofddorp zouden hebben werken, werken in dit geval vanuit Beijing. Dat zijn vaste redacteuren. Verder hebben we dankzij de medewerking van de Chinese collega's ontzettend veel ingangen... ook richting vliegmaatschappijen... om relatief goedkoop van A naar B te kunnen vliegen. Hotels zijn geregeld, ook via diezelfde collega's. Dus relatief gezien valt het mee. Natuurlijk uh, is er een kostenplaatje. Maar als we gaan bekijken met hoe enorm veel artikelen... reportages voor het blad en de website wij terug gaan komen... is dat te verantwoorden. U snapt waarom ik het aanstip, hè? want Autoweek is een Sanoma-blad. En Sanoma, daar is het nodig aan de hand. Daar is het nodig aan de hand. De oplagen staan natuurlijk overal onder druk. En dat is bij Autoweken niet anders. Bladen die al dan niet moeten verdwijnen. Redacties die flink moeten worden gereorganiseerd. Iedereen moet op de kosten letten. Ja, dat is het nieuws wat tot nu toe naar buiten is gekomen. Maar wat ook door Sanoma met kracht wordt ontkend. Er zijn nog geen besluiten genomen over tijdschriften die moeten stoppen bijvoorbeeld. Los daarvan, bij Autoweek hebben wij de ruimte en het vertrouwen gekregen van de directie om te blijven investeren. Dat is best bijzonder in deze tijd toch? Ja, klopt. Dat is zeker bijzonder. En ik ben er ook heel erg blij mee. En daar kunnen wij ons veel bij voorstellen. Robert van den Ham, hoofdredacteur van Autoweek, Week, hij was in gesprek met verslaggever Louis Dekker. Bijna half tien, nog even naar Den Haag... want dat wordt een hele lange dag daar in de Tweede Kamer. Joost Vullings, hoe gaat die dag eruit zien? Nou, heel lang, tot diep in de nacht. Eh, ja, premier Rutte begint om half elf te praten. Gaat hij natuurlijk antwoorden op alle vragen die hem gisteren zijn gesteld. En hij wil natuurlijk zelf wil hij zijn eigen verhaal eh, uitbrengen, uitdragen... Ja, en als hij daarmee klaar is, dan mag de Tweede Kamer nog een keer... en dan is het laatste woord aan premier Rutte... en ik verwacht eigenlijk pas diep, diep in de nacht... dan gaan we zien uh, ja, of het is gelukt met de toenadering... tussen het kabinet en de coalitiepartijen... Uh, enerzijds en anderzijds de oppositiepartijen. Hmm. En verwacht je een even ontregelde start uh, zoals we die gisteren hebben gezien? Nee, dat, dat verwacht ik niet. Ik bedoel, over het algemeen mag dan de premier nog wel eerst twee minuten praten voordat hij onderbroken wordt. Okay. Uh, je weet het nooit. Uh, de, let vooral op de interrupties. Kijk, zijn spreektekst die hij heeft voorbereid. Die is ongetwijfeld interessant. Uh, leuk om naar te luisteren. Maar het gaat vooral om de interrupties. Dus tussen de interactie tussen premier Rutte en de oppositie. Uh, ja, daar moeten ze nader tot elkaar komen. Maar traditiegetrouw gebeurt dat het meeste. In de, in de tweede termijn dan zie je ook dat die fractievoorzitters al door de Kamer heen schuiven en met moties bezig zijn. Dat is, dat is echt de termijn waarin de, de zaken gedaan moeten worden. Goed. Joost, we gaan het allemaal volgen samen met jou. Vanochtend op Radio 1. Spreektijd nu voor de geachte afgevaardigde kokkelman. Goedemorgen, Sven. Meneer de voorzitter, goedemorgen. Uh, we gaan praten over die uh, uh, uh, advertentie van Ansaldo Breda... waar jullie het ook al over hadden in de krant. Die is gericht aan de treinreizigers zelf. Wat vinden die reizigers daarvan? We horen het zo meteen van de voorman van Rover. En die heeft ook nog wat nieuws te vertellen... over de invulling van die hoge spoor lijn of dat traject liever gezegd. Verder nieuws over Badahari en Rotterdam presenteert een plan om voetbalagressie tegen te gaan. Dat en nog veel meer. Zometeen bij de Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het dodental van de aardbeving in Pakistan in de Pakistanse provincie Balochistan is opgelopen tot 348. In afwachting van hulp zoeken de overlevenden in de ingestorte huizen naar voedsel. Veel mensen hebben voor de tweede achtereenvolgende nacht buiten geslapen. De politie heeft negen mensen aangehouden voor oplichting via internet Internet. Ze worden verdacht van fraude met internetbankieren en oplichting met festivalkaarten. En de fraude met internetbankieren kwam aan het licht toen een van de slachtoffers bij een betaling merkte dat de website van de bank er ineens anders uitzag en dat er ruim 40.000 euro van zijn rekening was verdwenen. In Den Haag begint over een uur de, de tweede dag van de algemene beschouwingen. Premier Rutte moet proberen de oppositie tegemoet te komen. Anders heeft het kabinet te weinig steun in de Eerste Kamer. En Sven zei het net, de Vira van treinenbouwer Ansaldo Breda... kan nog een succes worden. Dat schrijft de bestuursvoorzitter van het bedrijf... in een pagina grote advertentie in een aantal kranten. En dan moet de NS wel weer snel met de Italianen gaan samenwerken. En dat zijn de hoofdpunten. Start vanochtend, Spits. John Bakker bij de AWB. Met nog wat opvallende files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... bij de afrit reizen, 6 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn weer vrij. Geldt ook voor de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar staat na een ongeluk bij Zoeterwoude nog 5 kilometer. En na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij Zoetermeer 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1... Aero. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Charme over Bauer. Hansaldo Breda heeft dat gevolgen voor de treinreiziger. Rotterdam gaat agressie op de voetbalvelden aanpakken. De politie maakt een fouten in de zaak. Badr Hari. de schoonheidsspecialist, is populair bij Braziliaanse mannen. En het tumeur van Henk Spaan, het is 2 over half 10. Dit is de Caro. Hier is goedemorgen, Nederland. Martijn Grimiers is vanochtend in Warmer Veer. Waar ik als een verslaggever met een gezonde geest een psychose ervaar. Gezellig. U kunt mij volgen op Twitter, S. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen Nederland, KRO.nl. .no. Geachte treinreiziger. Als de NS een beetje meewerkt... dan kan de Vira over een half jaar alsnog op volle snelheid... en tot volle tevredenheid van alle reizigers worden ingezet. Dat is in het kort de inhoud van een grote openbrief... die vira bouwer Ansaldo Breda vanochtend heeft geplaatst in De Telegraaf. Topman Maurizio uh, uh, Manfellotto heet die man... die wijst er in de advertentie op dat zijn treinen in Italië... al jaren prima functioneren. Arjen Kuit, goedemorgen. U bent de voorzitter van de reizigersvereniging Rover. Wat vindt u van deze open brief? Een wanhoopspoging van de fabriek. Ze zijn verwikkeld in een proces dat over talloze miljoenen gaat. met de Nederlandse en de Duitse spoorwegen. Ze staan kennelijk zwak in de procedure. en nu grijpen ze terug op het instrument van de open brief. Ja, imago, reparatie. Ja, ik denk het poging om publieke opinie te beïnvloeden En op die manier een juridische procedures te nee, dat was ik kennelijk slecht voorstaan. Ja, de brief is gericht aan de treinreizigers. Uh, u vertegenwoordigt ja. die treinreizigers. Uh, dus die uh, brief is gericht aan u en dan is de vraag: heeft het enig effect? Ik denk het niet. Ik heb zelf in die trein gezeten in, in die entijds. En die trein was, uh, behalve dat achteraf in het vuilbreek ook helemaal niet comfortabel. Mijn collega zei, dat deze trein heeft sprinterkwaliteit, wat stoelen betreft. Je kon nauwelijks fietsen meenemen. maar er konden geen rolstoelen in. Er was geen wifi in die treinen. Kortom, het was een hoppeloze trein eigenlijk vanaf dag 1. Ja. Maar, zeggen de Italianen nu, we kunnen hem oplappen... en over een half jaar is het een fantastische trein. Ja, dat, dat, maar dat, dat hebben zij zo lang beloofd. Die treinen zijn vier jaar te laat geleverd, om te beginnen. Dus dan is het niet erg geloofwaardig als je nu zegt... het kan binnen een half jaar allemaal in orde zijn... En kijk, het is inderdaad oplappen, maar het hele technische concept van die trein was gewoon verouderd en fout. Dus dat lap je niet op, dat, dat werkt gewoon niet. Nee, met andere woorden, het is een wanding. ze hadden hem nooit moeten kopen bij de NS. De NS en de Belgische spoorwegen hebben samen fouten gemaakt door die trein te kopen. Ze zijn te lang coulant geweest met een bedrijf dat nogmaals vier te laat levert. Waarvan ook kent is dat ze in Denemarken een soort gelijkheidsprobleem hebben gehad, ook daar treinen geleverd die nooit hebben voldaan. Ja, dat weten we allemaal. Er is een uh, niet al te best track record. Nou zegt de, spoor, de Nederlandse spoorwegen in een reactie... waarom zouden we vertrouwen hebben in een bedrijf... dat zegt in zes maanden iets te kunnen doen... dat ze in de afgelopen acht maanden niet voor elkaar hebben gekregen. Dat is een beetje hetzelfde wat u zegt. Ja, in feite zeggen we hetzelfde, klopt. Ja, ja. nou dat is op zichzelf ook een unicum... Hè, want zo vaak zegt u niet hetzelfde als de spoorwegen. Op dit, op dit gebied echt wel. We hebben een gemeenschappelijk slechte ervaringen met die, met die viraltreinen gehad. En nogmaals, als hij wel was gaan rijden, dan waren de reizigers er echt niet gelukkig van geworden. Daar ben ik echt helemaal van overtuigd. Nou heeft de staatssecretaris uh, Wilma Mansveld, die zich de hele dag zit te vervelen vandaag in vak K, uh, op haar bureau uh, nu de voorstellen liggen voor de, uh, van de NS en de Belgische spoorwegen. Voor een nieuwe invulling van de dienstregeling, weet u eigenlijk al wat daarin staat? Want wij weten dat nog niet. Ja, ik weet dat globaal wel. Ook omdat ik goed geïnformeerd word, zowel aan de Duitse kant als aan de Nederlandse kant. Maar zij moeten daar morgen nog mee langs de ministerraad. En dan weten we pas definitief wat de voorstellen zullen zijn. Ja, maar wat staat er in de voorlopige voorstellen dan? Dat er niet van die Vira niet meer terugkomt, dat kan ik u verzekeren. Die Vira komt echt niet meer terug. En, wat, van. en wat komt daarvoor in de plaats dan? Ja, dat zal morgen de zelf zichzelf bekendmaken. En dat laat ik nog even de over. Maar, maar u weet het al. Ik weet globaal wat erin staat, maar is ze moet nog door de ministerraad. En het kan zijn dat er toch in de ministerraad andere opvattingen uitkomen dan ik nu verwacht. Ja, maar goed, dan kunt u wel toch de opvattingen geven die er nu al in staan. U bent over het algemeen heel open over informatie daarover. Ja, dat ben ik wel, maar in dit geval heb ik toch moet ik de eer aan de staatssecretaris laten. Dat is, ja, is echt in dit geval echt zo beter, want er zijn behoorlijk grote financiële belangen mee gemoeid. Dus ik vind dat je even staat voorop moet laten lopen in dit geval. Dus morgen, en na afloop van de ministerraad, weten we het wel? Ja, absoluut. Ja, dan, dan komt het weer. naar buiten. Ja, althans dat is de planning. Juist. De NS en ansaldo Breda staan ook in een juridische strijd. Natuurlijk lijnrecht tegenover elkaar. Is het volgens u ook zo zwart-wit? De een zit goed en de ander zit fout? Dat is nooit zwart-wit bij juridische procedures. De rechter verdeelt de bewijslast, zoals dat heet. Dus het kan ook zijn dat er uitkomt dat er ook van de kant van de NS en de NMBS trouwens... dat er ook fouten zijn gemaakt. Het kan zijn dat die rechter ergens uitkomt. Niet nooit, meestal komen dat ze procedures niet uit 100% schuld brengen. 100% bij de ander. Meestal komt er iets uit wat er tussenin zit. Ja, maar goed, dan is het natuurlijk toch uh, de hamvraag of dat geld weer terugkomt, dat is geïnvesteerd. En dat gaat om heel veel geld. En de vraag ja, is: wel. wat gebeurt er voor de reiziger en ook voor de tarieven in het openbaar vervoer als dat ja, geld dat... niet terugkomt? Ja, daar ben ik verslagen met u eens. Kijk, wel even van het geld terug, want dat weet ik ook niet. Ik heb gelezen in de kranten nu waarschijnlijk ook, dat de NS nu ook bij het moederbedrijf van de Breda bezig is met beslagleggingen. de Breda zelf staat er financieel heel slecht voor. Ja. Dus men neemt er kennelijk actie om ja, zijn geld veilig te stellen. Maar ik wil u daar wel één ding van zeggen. Zo'n procedure over dit soort bedragen gaat zeven jaar duren. Dus we weten pas over zeven jaar hoe het echt zit. En in de tussentijd... En in de tussentijd uh, is het uh, hopelijk zo goed mogelijk gebruikt, gebruikt wordt van die snelheidslijn. Die kun je ook prima gebruiken voor binnenlands vervoer. Dus, dus die lijn is best te gebruiken. En, uh, dus aan de ene kant moet NS en de NMBS zeer veel procederen om geld. Aan de andere kant moeten wij zorgen, wij, ik zeg de NL-State, spoorweg iedereen... dat die, die spoorlijn zo goed mogelijk benut wordt. Ja. Dat is nu de opgave. Oké, okay, nou had de, de, de NS tot het einde van uh, de, dit, deze zomer... dus omdat je tot nu de tijd gekregen om met een alternatief te komen. U zegt net, ja. dat wordt morgen in de ministerraad besproken. Ja. Er gaan natuurlijk al stopstemmen op om uh, de NS de, uh, de vergunning niet meer te laten uitvoeren. Met andere woorden, de vergunning voor de hoogste snelheidlijn aan een ander te geven. Ja, dat kan. Maar het betrekken dat je opnieuw een aanbestedingsprocedure moet starten. Dat, dat kost je twee jaar voorbereiding en vervolgens zitten we een jaren voordat er iets gebeurt. Dus daar zitten de raads echt niet op te wachten. Dus u ik, ik snap het idee theoretisch, ik snap het heel goed, maar het lost echt voor de komende jaren niets op. Dus u zegt hou de concessie bij de spoorwegen. Zorg dat er treinen op die lijn rijden. Daar gaat het om. Zorg dat de treinen op die lijn rijden... en dat is of de NS een ander... maar ga niet weer met een hele aanbestedingscircus opnieuw beginnen. Want dat werkt niet. Het kost jaren. Dus dat betekent dat de NS het moet gaan doen wat u betreft? Voor de korte termijn absoluut. En voor de lange termijn kun je nagaan of, of je er niet andere bedrijven op kan zetten. Maar voor de korte termijn is de NS de enige realistische optie. Juist. Resumerend. U zegt... Uh, deze advertentie van Ansaldo breda maakt op mij geen enkele indruk. Weg met dat ding, wordt nooit meer wat. Daar bent u het met de spoorwegen eens. Uh, komende vrijdag, dus morgen in de ministerraad... gaat de staatssecretaris praten over hoe dit op te lossen. U weet ongeveer wat erin staat, maar wil het nog niet zeggen. We moeten dus nog even wachten. En ja. u zegt, hou de concessie bij de spoorwegen voor die lijn. Want uh, als je met een uh, nieuwe aanbesteding moet komen... dan kost dat veel te veel tijd. Althans, voor de korte termijn, ja. Op lange termijn kan ik me best een andere oplossing voorstellen. Maar voor de korte termijn, ja. Arjen Kruid, voorzitter van de Reizers, Reizigersvereniging Rover. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Franse wijnen, hoorden we gisteren, zitten vol met bestrijdingsmiddelen. Blijkt uit onderzoek van de Franse Consumentenbond. Choisir heet hij trouwens. 2013 is een topjaar voor de Nederlandse wijnboeren. Maar zit daar dan ook pesticiden in onze wijn? Dat is, het, dat is de vraag en het antwoord komt van wijnboer Dick Beker, Die is voorzitter van het Wijngaardeniersgilde. Nou, tot nu toe zijn er in Nederlandse wijn geen pesticiden aangetroffen, maar dat heeft ook mede te maken doordat wij meeldauwresistente rassen telen in Nederland. Meeldauw is schimmelziekte en daar spuit je die middelen voor. Maar we kweken die rassen met name omdat die eerder rijp zijn dan de klassieke rassen. En Nederland is natuurlijk een land wat wat minder zon heeft dan Frankrijk, dus dat is de reden dat we meeldauwresistente rassen kweken en daardoor ook minder uh, problemen hebben met ziektes. En dus ook minder bestrijdingsmiddelen begrijp ik. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgenneterland@caro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Warmer Veer. Bijzonder experiment voor Martijn Grimius. We En nu wordt alles in één keer blauw. Dit is dus hoe het is om een psychose te hebben. Oh nee, dan wordt het nou weer weg. Nee, ik ben hier gewoon. Jennifer Canary, uh, wij kijken nu terug naar de beelden die, we, die jij net hebt opgenomen, uh, want uh, ik probeerde wel een interview te doen en voor de zekerheid hebben we, dachten we van we gaan het opnemen, want uh, dat gaat misschien wel helemaal niet goed komen en het is ook niet goed gekomen, het kan niet een interview afnemen in een psychotische toestand. Nou ja, in een psychose kun je inderdaad heel snel de concentratie uh, verloren zijn. Dat je aan iets begint, maar gelijk wordt afgeleid en uh, gewoon verder gaat met uh, iets anders. Je hebt iets ontwikkeld. Een, ik probeer het net al een beetje te beschrijven. Een soort blinddoek uh, waarin je nog door een soort cameraatje naar buiten kijkt. Je hebt uh, twee koptelefoons uh, op en uh, ja, je krijgt van allerlei dingen door. Waarom heb je dit ontwikkeld? Ik heb het ontwikkeld om mensen te helpen beter te begrijpen hoe het is om in een psychose te zijn. Dus hoe het, is het om uh, je concentratie te verliezen? Hoe is het om ja, je handen te zien dansen? Hoe is het om um, stemmen te horen? Dat soort dingen, ja. Waarom? Ja, ik had dat uh, eerst voor mezelf ontwikkeld om beter te begrijpen uh, hoe het is om in een psychose te zijn. Omdat mijn uh, schoonzus uh, zelfmoord had gepleegd. En op een gegeven moment wilde ik dat gewoon begrijpen. Dat, dat ik, ja, ik begreep het niet. En ik had er wel begrip voor. Maar ja, eigenlijk wist ik helemaal niet wat er met haar aan de hand was. En ik vroeg me af waarom dat was. Waarom was ik niet zo nieuwsgierig uh, tijdens haar leven. Ik wist wel ongeveer wat ze mee uh, aan het maken was. Maar echt begrijpen deed ik het niet. En uh, toen besloot ik om daar uh, een thesisonderzoek aan te, uh, te wijden. Ja. Ik ga even terug naar mijn psychose. We kijken even naar de, de beelden. Ja, hier zag ik allemaal vage beelden. Ik zag een hand voor het, het raam. Ik was totaal mijn concentratie kwijt. Hoeveel mensen in Nederland hebben last van een psychose? Ja, dat zijn, uh, er wordt gedacht dat ongeveer 3 op de 100 mensen wel in hun leven een keer een psychose meemaken. En 1 op de 100 ongeveer uh, daarin blijft steken. En dan heel vaak last hebben van psychoses of langdurig. En dat wordt dan schizofrenie genoemd. En dan heb ik het ervaren. Niet echt prettig, kan ik je vertellen. Maar dat wist ik van tevoren misschien ook al wel. Maar waarvoor moeten mensen dit ervaren? Waarom is het zo belangrijk? Voor wie is het bedoeld? Nou, het is bedoeld voor iedereen die het beter wil begrijpen. Maar het is ook uh, ja, heel waardevol voor in de zorg. Omdat je dan toch beter kunt begrijpen hoe je met iemand om kan gaan. Uh, of waarom mensen bepaalde dingen doen. Uh, want het is toch heel moeilijk om hier dagelijks mee om te gaan. En uh, ik hoop dat dit dan uh, beter be uh, helpt te begrijpen. En vooral ook bijvoorbeeld jonge studenten helpt begrijpen. En te oefenen uh, om om te gaan met iemand uh, die last heeft van psychosis. Zeven jaar ben je ermee bezig geweest om dit te ontwikkelen. Het is onder andere gesubsidieerd door het Fonds Psychiatrische Gezondheid. Um, hoe gaat dit verder, dit project? Ja, zeven jaar inderdaad ben ik daarmee bezig geweest. Vooral eerst uh, mensen interviewen. Hoe is het? Veel lezen. En, uh, nu... Hoor ik het allemaal te trouwens op de achtergrond? Ja. Ook geluiden in psychoses? Ja, uh, mensen horen niet alleen stemmen, maar kunnen ook gewoon geluiden horen. Of muziek zelfs. Het kan klinken als mooie engelen. Uh, maar um, ja, dat is heel verschillend per persoon. Hoe gaat dit verder? Ja, het gaat verder uh, hopelijk. We hebben nu een fase onderzoek gedaan van hoe werkt het het beste. Nu gaan we het komende jaren testen uh, en vooral implementeren in, in onderwijs. En vervolgens gaan we uh, proberen de techniek nog beter te laten worden. En ja, hopelijk internationaliseren. Dus dat het uh, uh, op nieuwe plekken in de wereld uh, gezien kan worden en gebruikt kan worden in het onderwijs. Hier komen alle geluiden en kleuren en beelden door elkaar. En ben ik totaal niet meer uh, benaderbaar. Iemand die ook deze psychose wil ervaren en misschien iets meer begrip wil krijgen voor de ziekte... kan dus terecht morgen in Amsterdam op het Discovery Festival... en daarna is er nog een tentoonstelling uh, tot 5 oktober. En dan kun je dus heel even je psychotisch wanen. Jennifer Canary, dankjewel. Marta Gimius was dat vanuit weer. Straks wachten, harsen, een gezichtsbehandelingetje. Braziliaanse mannen blijken er dol op. eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1991. Come As You Are van Nirvana. Het nummer staat op het legendarische album Nevermind... dat deze dag in 2011 voor de tweede keer werd uitgebracht. Oorredacteur Jorik Buwalda is fan en kent het album van binnen en van buiten. Heel veel mensen denken dat het een debuut was... maar er zit nog een heel grauw, en donker en hard album voor... Zag in het is eigenlijk een tweede album, de grote doelbraak, maar niet alleen voor hun, maar ook voor heel veel andere alternatieve rockbands uit Amerika. Het liefde nou, nota bene Michael Jackson van de eerste positie van de Amerikaanse hitlijsten. Alles stond op zijn kop, dus het was niet alleen de muziek, maar het was ook de hele popcultuur gewoon. Ja, dat is het dat is, dat is, dat is allergrootste. Dat hebben ze ook niet meer overtroffen. Ja, nou, ja, ze hebben natuurlijk met die in CD nog heel erg goed gescoord ook. Are, word, I be, Ik vind Lithium heel goed. I'm so happy, blij today my friends in uh, boy, um, that's a mm -hmm. Polly, dat is een precies liedje. cracker, Think I should get off her first. Daarvoor kon je eigenlijk alleen maar naar Jason Rose luisteren. en dat waren toch wel, ja, mannen met stom haar en. Waar het vooral om macho gedrag ging en dat soort dingen. Nirvana was echt... Er waren normale jongens, weet je wel, daar kon je zelf ook in zitten bij wijze van spreken. Ik kent al die meuk wel van, van, van Bon Jovi en dat soort toestanden. Ja, dat was in één keer fout. Daar kon je niet meer naar luisteren. En nu en, en moest je gewoon ja, een beetje een normale gast zijn en, en, ja, en, en gewoon een spijkbroek aan. En uh, geen leren, strakke pendexbroek of wat je ook wilt. Dat, uh, dat kon niet meer. Jarenlang echt mijn favoriete album ooit geweest. Dus ik kan elk nummer dromen. En misschien is Smels Like Teen Spirit wel mijn favoriete. Maar dat wil ik het eigenlijk niet zeggen, omdat dat jaren te groot Dat zeg je eigenlijk niet. Maar er staan al die, al, die, al die nummers hebben wel iets en iets speciaals. En ja, en het is allemaal heel authentiek. maakt het ook, weet je wel. Het was gewoon totaal hun eigen ding. En het is, het is mede door die productie is het, is het echt kraakhelder opgenomen. Maar ook heel erg. Ik weet het, niet. Het, het, het heeft niet. Bent u er nog, oorredacteur Jorik Buwalda was dat fan van Nirvana en hij sprak over het uitkomen van Come As You Are, het album dat deze dag in 2011 voor de tweede keer werd uitgebracht. Zo is het. We moeten denken aan Nico Haak op de enige manier. Bad Bad Leroy Brown was dat. Het is 7 minuten voor 10 bijna. U luistert naar de Caro op Radio 1. Braziliaanse mannen, dames en heren... gaan steeds vaker naar de schoonheidsspecialist. De beauty-industrie voor vrouwen is al jaren booming... in Brazilië, trouwens, in heel latijns Amerika. Maar nu zijn er ook salons exclusief voor mannen in opkomst. Kitty Scherf, onze vrouw daar in Brazilië. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, wakse, harsen, gezichtsbehandelingetje voor mannen? Uh, ja, zeker. Uh, Harsen is uh, heel populair, vertelde de eigenaar van een uh, mannensalon hier uh, in Sao Paulo. Uh, vooral de rug wordt gedaan, uh, daar wil uh, geen enkele man toch haren hebben. De wenkbrauwen zijn po populair, maar ook uh, de armen en de benen, zoals uh, de vrouwen doen. En uh, dit is dus een van die mannensalons die hier de afgelopen jaren zijn geopend. Ja, Brazilian wax voor mannen. Ja, nou ja, ik denk dat ze de bikinilijn nog wel even met rust laten. Maar um, dus ja, ze letten wel uh, op hun uiterlijk, hè? Zeg, luister eens, Katie, die Braziliaanse mannen zijn toch hartstikke macho... als je dan geen haren uh, meer op je armen en je benen hebt? Ja, nou, maar ze zijn macho en dat zijn ze nog steeds hoor. En die eigen, want die eigenaar vertelde bijvoorbeeld dat die Braziliaanse mannen... vooral de wat oudere mannen niet uit zichzelf komen... maar dat hun vrouw of hun vriendin eerst komt neusen... en dan pas de man ernaartoe stuurt. Dus eigenlijk de vrouw, zegt die eigenaar, stuurt de mannen. Die zorgt dat ze komen, want die lezen de tijdschriften... Hè, met foto's van die strakke metromannen zonder haar of woeste wenkbrauwen. En, uh, ja, en die vrouwen willen dat ook. ja. Uh, dus die vrouwen gaan eerst kijken of het allemaal wel oké okay is, en vervolgens moet, ja. moeten die mannen daar naartoe. En is dat dan. Ja. Euh, zitten die dan zo onder de plak daar? Uh, nou ja, blijkbaar toch wel. Hè? Dus dat geeft toch ook wel weer aan dat die vrouw hier ook uh, zeker wel een plek heeft. Kijk, de jongere klanten uh, komen wel op eigen, uh, eigen initiatief hoor. Uh, maar een deel van de Klandische, ja, die wat oudere, wat conservatieve man... die schaamt ze toch een beetje voor het salonbezoek. Dus als ze bellen bijvoorbeeld voor een afspraak zeggen ze ook... doe maar hetzelfde als altijd in plaats van de behandeling ook echt bij de naam te noemen. Ja, vind je het zelf mooi eigenlijk? Nou, mijn man is niet zo behaard. Hij is Nederlands, dus <laughs> hij hoeft niet aan de harsjes om. Je, je, je bent nog niet wezen neusen. Nou ja, het, je maakt, maak je niet van al die mannen halve vrouwen dan? Uh, het is misschien uh, een ja. hele seksistische opmerking. Dames en heren, uh, ja, u kunt twitteren als u wil. Ja. Wilt. ja? <laughs> <laughs> nou, kijk, maar de schoonheidsspecialist is hier altijd een groot ding geweest. Hè? Maar vooral voor vrouwen. Ja. Een vriendin van mij die verplaatst zonder Jen een afspraak omdat ze naar de nagelstudio moet. Ja, maar wat dat, is, trouwens, het... dat is ook in, in Argentinië enorm booming. Hè? Ik bedoel, overal in elke straat zie je van die nagelstudios. Gaan die mannen Zeker. dan ook daar naartoe om hun handen en voeten te laten doen? Uh, nou, dus, nou, dus niet naar diezelfde salon, want dat, dat voelt toch niet helemaal goed. Ook de vrouwen vinden het niet prettig om een vreemde man uh, onder, onder, handel, uh, onder behandeling te nemen, vertelde die eigenaar van die mannensalon. Dus die heeft echt een, een gat in de markt gezien van, nou, mannen hebben er ook behoefte aan. Uh, mensen hebben steeds meer geld. Uh, Brazilianen zijn veel meer geld gaan verdienen. Ja. Dus die beautymarkt is booming. En dan heb en ik begrepen... Na, nou, heb ik begrepen dat die mannen dus naar andere schoonheidssalons gaan... en niet naar de schoonheidssalons waar die vrouwen naartoe gaan... omdat de mannen van de vrouwen die in zo'n schoonheidssalon werken... dan jaloers zouden kunnen worden. Ja, nou dat, dat is dus wel het geval wat die, wat die eigenaar van die mannensalon ook vertelde. Dat vrouwen zich niet op, op, zich, op hun gemak voelen... want ja, een man zit thuis en die vindt het toch ook niet prettig. Het wordt toch niet echt geaccepteerd hier aan een andere man zitten... ook al lijkt het misschien op Brazilië heel vrij is... Het, zijn toch echt wel andere uh, uh, regels toch achter de deuren? Ja. Um, um, nou ja, en, en mannen ook zelf hoor. Die vinden het ook prettiger als ze door een man worden behandeld. En dat is trouwens een probleem hier, vertelde die eigenaar. Er zijn dus heel moeilijk mannen te vinden om dit werk te doen. Dus ja. die, die eigenaar is fysiotherapeut, maar nou. die moet zelf ook harsbehandelingen uitvoeren. Oké, okay, ja. Nou ja, ik wens ze veel plezier. Ga als man maar eens de nagels van een andere man lakken. Nou, nee. dat, dat doen ze nog net niet. Oh, okay. dat, die behandeling hebben ze eruit gehaald, trouwens. Oké. Okay. Katie Sheriff, in Brazilië. Houd in de gaten voor ons. Hartelijk dank. Tot zo, dames en heren. Geniet ervan. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep? Dat is de strop in plaats van de broekriem. Demonstreer met ons mee. 9 oktober op het Maliveld.